Maar hoe weet je dat je een waar geloof hebt? Beter gezegd, hoe weet je dat je op Jezus Christus vertrouwt en op niets of niemand anders? Nou, test je geloof. Jacobus zegt dat geloof zonder werken dood is. Let goed op. Jacobus zegt dat geloof zonder werken dood is. Wat baat het mijn broeders, zegt Jacobus hoofdstuk 2 vers 14. Jacobus hoofdstuk 2 vers 14. Wat baat het mijn broeders of iemand al beweert geloof te hebben als hij geen werken heeft? Dus wat doet geloof? Geloof zorgt ervoor dat je vrucht draagt. Dat betekent niet alleen de vruchten van de geest zoals die in de brief staat. Nee, vrucht dragen betekent dat God door jou heen zijn werk gaat doen. Door jou heen de wet gaat doen. Door jou heen Gods vrezendheid. En, en, door jou heen Gods Door jou heen de gave van de geest. Dat komt allemaal vanzelf. Zolang je gelooft. Dus wat baat het mijn broeders of iemand al beweert geloof te hebben als hij geen werk heeft? Dus dat betekent gewoon concreet, hoe kan het nou, hoe kan iemand nou zeggen dat hij gelooft en ondertussen geen werken van God voortbrengen? Dat is, dat is gewoon niet bijbels. Maar door het geloof in Jezus draag je vrucht. Nou, en als je, als je niet in de juiste Jezus gelooft, of als je niet alleen op Jezus vertrouwt, maar dat je vertrouwt op je buurman, je buurvrouw, je baan, je positie, uh, dat je een christelijke opvoeding hebt gehad, je geloofsbeleidenissen, weet ik voor wat, je, je, je studie, je inkomen, je salaris, geef het een naam. Als je op al het andere vertrouwt, maar niet op, op Jezus Christus, de genade gods, dan, is het gewoon, dan, dan draag je geen vrucht. Dan, dan zul je altijd blijven stoeien met verslavingen. Het is niet voor niets dat Paulus in 1 Corinthië 15 vers 10 getuigt. Ik heb harder gezworen dan zij allen. Maar niet ik, maar de genade van God. Dat is Jezus Christus die met mij is. Paulus is een van de grootste, en, ja, het is gewoon de grootste geloofsheld van de Bijbel geworden. Paulus heeft 13 Bijbelboeken op zijn naam staan. 13 Bijbelboeken. Hij heeft de wereld afgereisd. Veel gemeentes gesticht. Hij heeft ze onderhouden, bemoedigd. Die brieven dus geschreven. Hij heeft ontzettend veel geleden door zijn eigen volk. Hij is gestenigd geweest, geslagen. Hij heeft gevangen gezeten. Hij heeft scheepbreuk geleden. Hij heeft honderd keer meer doorstaan dan wat een gemiddeld mens aan zou kunnen. Wat zegt hij? <laughs> hij zegt het echt. Niet ik, maar de genade van God die met me is, heeft het mogelijk gemaakt. Hij, hij, zegt, gewoon eigenlijk, hij zegt gewoon eigenlijk, wie gelooft kan alles aan... Alles is mogelijk voor hem die gelooft. Maar wel het juiste geloof gelooft natuurlijk. Hè? Dus test je geloof. Dit is heel belangrijk. Het maakt niet uit hoe groot je geloof is. We kennen zat mensen die zeggen van... Je, hebt, uh, niet, uh, je geloof is niet groot genoeg. Je geloof is niet groot genoeg. Dus dit en dus dat. Nee. Nee. De Bijbel spreekt er niet over. Sterker nog. Jezus zegt... Als je geloof zo klein is als een mosterdzaadje... Al is jouw geloof zo klein als een mosterdzaadje... Het zal uitgroeien tot een boom. Maar je moet wel het juiste geloof hebben. Je moet het juiste zaad hebben. Dus als je maar het juiste geloof gelooft. Dus beproef of je waar geloof hebt. Want het koninkrijk van God bestaat niet alleen uit woorden... maar het bestaat ook uit kracht. Goedemorgen. Jezus belooft in Marcus 16, vers 15... Wie geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben... Zullen deze tekenden volgen. Let op. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen zij spreken. Slangen zullen ze oppakken. En als ze iets dodelijks drinken, zal het hun beslist niet schaden. Op zieken zullen ze de handen leggen. En ze zullen gezond worden. Nou, De heren dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en zette zich aan de rechterhand van God. En ze gingen overal heen om te prediken het evangelie en de Here werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Er staat heel duidelijk de gelovigen zullen die geloofd hebben zullen. We gaan verder Romeinen 14 vers 17. Romeinen 14 vers 17. Er staat het koninkrijk van God bestaat niet in regeltjes over eten en drinken, maar uit rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Dus beproef je geloof. Ken je God als je vader of lijkt er heel ver weg? Heb je een diepe rust in je hart? Wees eerlijk, word oprecht, heel belangrijk. Heb je een diepe rust in je hart of slaap je slecht en kan je geen moment stilzitten? Ervaar je de hele dag door grote blijdschap, wat er ook gebeurt? Of is je leven een grote sleur en ga je van de ene depressie op de andere? Vertel je met grote vrijmoedigheid, zonder angst, het evangelie van Jezus aan de mensen op straat? Bevestigt Jezus jou het evangelie met wonderen tekenen? Vertel je wel het evangelie? Het evangelie. Of smeer je hun zonde onder zijn neus? Als je op deze dingen negatief moet antwoorden, mag je jezelf heel hard achter de oren gaan krabben. Het gaat niet om mijn ziel, maar het gaat om de jouwe. Het gaat niet om mijn ziel. Laat het duidelijk wezen. Het gaat om de jouwe. Ik wil alleen dat je wakker wordt. Word eerlijk. Word oprecht. In Genesis 17 vers 1 zegt God tegen Abram, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Met oprecht wordt bedoeld, wees wie je bent, speel open kaart. En dit is heel belangrijk. Dit is geen spelletje. Dit is geen spelletje. Dit is dodelijk serieus. Het gaat niet om mijn ziel, maar om de jouwe. Je hoeft aan mij geen verantwoording af te leggen. Het is God die rechtvaardigt. God bepaalt of jij rechtvaardig bent. En je wordt alleen gerechtvaardigd door een waar geloof in Jezus Christus. En als in jouw leven... Als in jouw leven... God niet zichtbaar is... Als God geen vrucht in je leven kan dragen... Dan moet ik, je gewoon, dan moet, dan moet ik het gewoon hard zeggen... Dan, dan heb je geen waar geloof. En jouw geloof gaat je rechtvaardig maken. Oké, okay, laten we gaan naar 1 Johannes 2 vers 26 tot en met 27... Dus 1 Johannes 2, vers 26 tot en met 27. Vers 26. Ik vond het mijn plicht u te waarschuwen voor de mensen die proberen u op een dwaalspoor te brengen. Maar u hebt de Heilige Geest ontvangen. Vers 27. En hij woont in u. Daarom hoeft niemand anders u te leren wat God wil. Want hij zelf is uw leraar. Wat hij zegt is de waarheid en geen leugen. Doe daarom wat de Heilige Geest u geleerd heeft en blijf één met Christus. Blijf één met Christus. Blijf één met Jezus. Ik zeg nogmaals, beproef je geloof. Er staat heel duidelijk, de Heer zal je onderwijzen in al de dingen die je moet weten. Vertrouw op Jezus. De Heer zal je onderwijzen. Niemand hoeft je te vertellen dat het goed is om de Heer te kennen. Dat weet je zelf, omdat Hij je onderwijst wanneer je vertrouwt op Jezus Christus. Dus de vraag is, heb jij een waar geloofd? Onderwijs de Heer jou, ja of de nee? En is degene die je onderwijst, is dat wel de Heilige Geest? Is dat wel, is, is dat wel de ware zalving? Komt datgene wat je geleerd wordt, komt dat overeen met wat, wat, wat er in de Bijbel staat? Dat zijn allemaal oude profetieën, dat is allemaal oud spreken van God. En God spreekt zichzelf nooit tegen. En of, of, of, of blijft de Bijbel voor jou gesloten en zit je alleen maar met, met die ene, ja, wat jij noemt zogenaamde zalving opgeschreven? Of... Of, of spreekt God helemaal niet tot je en is Bijbellezen voor jou een sleur? Luister, dit, dit is een hele serieuze zaak, hoor. De Heer zal je onderwijzen in alle dingen die je moet weten. Hoe? Als je gelooft in Jezus Christus en dienst gekruisigd, niets meer en niets minder. Als je vertrouwt op Jezus Christus en dienst gekruisigt, niet meer en niet minder. Laten we gaan naar 2 Korinthe 3, vers 15. Dit is zo belangrijk mensen. 2 Korinther 3 vers 15. We, we maken het allemaal tot een spelletje. Dat, dat, het naar de kerk gaan. Het, het conferenties. Dit, dat, zo zo. En ondertussen. We zijn alleen maar bezig met genot. We zijn alleen maar bezig met onszelf. We zijn alleen maar bezig met onze traditie. Besef wel. Dit gaat om jouw redding. Hallo. Dit gaat. Jouw christelijke opvoeding gaat je niet redden. Jouw theologische opleiding gaat je niet redden. Jouw positie in de kerk, jouw zogenaamde goede werken in die kerk, gaan jou niet redden. Het is het geloof in Jezus en in Jezus alleen. 2 Korinther 3, 3 vers 15 Maar tot op de dag van vandaag ligt er, telkens wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het volk, de Israëlieten, tot de Heer bekeerd zullen zijn, wordt de bedekking weggenomen. Nogmaals, de keer tot Jezus en de Bijbel gaat voor je open. Ik heb al zoveel mensen gehoord die zeggen, Vincent, ik heb een nieuwe Bijbel. Ik zeg, ja, de bedekking is weggenomen. Maar wanneer het volk tot de Heer bekeerd zal zijn, wordt de bedekking weggenomen. Maar de Heer nu is de geest en waar de geest van de Heer is... Daar is vrijheid. Het staat er heel duidelijk. Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Here aanschouwen als in een spiegel... Let op. ...worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid... ...zoals dit door de geest van de Here bewerkt wordt. Dus als wij de Here aanschouwen, als wij geloven, vertrouwen, de heer zien dan zullen wij door de geest bewerkt worden en veranderen in hetzelfde beeld als hij is van heerlijkheid op heerlijkheid. Dit is een Bijbelse belofte. Ben jij nog steeds een citroen -christen? Vind je het nog steeds belangrijk om naar de bioscoop te gaan, een filmpje te huren, een barbecue avondje te hebben, dan om lekker in het woord van God te zitten? Zit je nog steeds in diezelfde sleur? Luister, geloof brengt vrucht. Als jij geen vrucht draagt... Dan heb je een dood geloof. En met dood geloof zul je niet behouden worden. Want dood geloof is geen waar geloof. Vertrouw op Jezus Christus en je zal veranderd worden. Door de geest die je dan ontvangt. De heilige geest. Er is één zalving. Één heer. Één geloof. Één middelaar. Één God. Jezus Christus. En daar ga je op vertrouwen... En dan zul je veranderd worden naar hetzelfde beeld van heerlijkheid op heerlijkheid. En je zal vrucht dragen. Als je nog steeds loopt Stoei stoeien met al diezelfde verslavingen. Al die, word, je onder, word je onderdrukt in het leven. Heb je depressies. Onrust. Slaap je slecht. Financiële problemen. Give it a name. Trouw op de Heer de Here, De koningen de Koningen. De Verlosser en Zaligmaker. Degene die voor onze zonde is gestorven. Jezus Christus en dienst gekruisigd. Word wakker. Dood geloof is geen geloof. En door je geloof word je behouden. Let op 2 Korinthe 4. In het geval dat ons evangelie ook bedekt is. Nou en als we naar de huidige staat van de kerk kijken. Mogen we zeggen dat ons ons evangelie bedekt is. Behoorlijk. Want het evangelie is een levensveranderende boodschap die ons brengt van heerlijkheid op heerlijkheid. Dus, maar in het geval dat ons evangelie ook bedekt is, 2 Korinther 4 vers 3. Dan is het bedekt voor hen die verloren gaan. Duh. Dus als ons evangelie bedekt is, dan zal het ook bedekt zijn voor de mensen aan wie wij het behoren te vertellen. Dus of we dan gaan verkondigen of niet, of we nu naar buiten gaan met folders, we weten veel we toeters dus en bellen, evangelisatiewagen, podium erbij, je verzint het, je doet het eens gek. Hè? Dat maakt geen ene fuck uit, want als het voor jou bedekt is, zal het ook voor die anderen bedekt zijn. Dus vinden we het gek dat, dus het gek dat onze kerk niet vol zit. Vinden we het vreemd dat we geen opwekking hebben in Nederland? Kom op zeg. Ons evangelie is bedekt. God schreeuwt het uit. God schreeuwt het gewoon uit. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Dat staat in Hosea 4 vers 6, maar het is nog steeds van toepassing. Heel kerkelijk Nederland zeurt om een opwekking. Nou, wat zegt dat? Dat zegt dat wij geestelijk zo dood als een pier zijn. Als je vraagt om opwekking uit de doden, dan ben je zo dood als een pier. We worden continu afgeleid en we... We worden continu afgeleid en we worden continu bezighouden in onze kerkjes. Cursussen, conferenties, geestelijke principes, dagjes uit, vereniging, barbecue, geloofsbeleidenissen, de eindtijd, die rotdoop, zalving hier, zalving daar, open kerk, preesavonden, compleet met merchandise, cd's, dvd's, boeken, you name it. Terwijl Jezus Christus heden dezelfde is tot in de eeuwigheid. Er staat in Hebreeën 13 vers 9... Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen. Goedemorgen. Laat u niet meeslepen. Vers 9 van Hebreeën 13. Hebreeën 13 vers 9. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen. Want het is goed dat het hart gesterkt wordt door de genade. Goedemorgen. Niet door spijzen. Waarbij zij die daarin gezocht hebben geen baat vonden. Het staat er letterlijk. Dus zorg ervoor dat het hart gesterkt wordt door de genade, niet door spijzen, waarbij zij die het daarin zochten geen baat vonden. Spijzen, vreemdsoortige leringen, conferenties, festivals, cursussen, lectuur, boekjes, cd's, dvd's, you name it. Vreemdsoortige leringen, salving hier, salving daar, fire tunnels. Er staat, niet door spijzen, niet door lekkere hapjes, waarbij zij die je daarin zochten geen baat vonden. Heb je er baat bij gevonden op de lange termijn? Ervaar jij diepe rust, blijdschap en een intieme relatie met God door de Heilige Geest? Word je onderwezen? Of ben je nog steeds afhankelijk van al die sprekers, na al die jaren? Jullie hadden in deze tussentijd al leraren kunnen zijn. En nog steeds keutelen jullie een eindweg. Word wakker, denk, na, nou, er is iets mis met jouw leven. Draag je vrucht of worstel je nog steeds met één en diezelfde ratverslaving. Waar je maar niet vanaf komt. Heb je één slechte gewoonte waar je niet vanaf komt. Je draagt geen vrucht. Dus word wakker, geloof zonder werken is dood. En dood geloof zal geen behoudenis brengen. Dus waarom gaan we ten onder? Omdat Jezus niet meer in de kerken wordt verkondigd. Heel duidelijk. Want het is het vertrouwen op Jezus Christus. Eén Heer, één verlosser, één God, één middelaar, één geloof. Jezus Christus. De genade van God... Het woord, de weg, de waarheid, leven, de opstanding, de opwekking. You name it. Alle zegeningen zijn in Christus Jezus. Waarom gaan we ten onder? Omdat Jezus niet meer wordt verkondigd in de kerken. We worden overgoten met allerlei onzin in onderwijs. Soms twee tot drie preken per dag. Maar geen Jezus Christus in dienst gekruiseld voor onze zonden. Dus hoe kunnen we geloven zonder toren? Niet is het vreemd dat onze kerk zo dood is als bier? Nee. Ja, weet dat het de taak is van de voorgangers om het evangelie te brengen. En weet ook dat die voorgangers met hun verantwoordelijkheid om dat evangelie te brengen, een dubbel zo zware beoordeling zullen ontvangen met de dag des oordeels, staat in de eerste brief van Petrus. Heel duidelijk. Let op. Als je de brieven van Titus en Timotius leest, dan staat er heel duidelijk dat Paulus hun de opdracht gaf om niets anders te brengen dan de genade van God. Om niets anders te verkondigen dan Jezus Christus en Christus Jezus alleen. En Paulus gaf hun de opdracht om leiders, voorgangers en diakenen aan te stellen. En die kregen ook maar één ding als taak. Om te herderen over de gemeente en niets anders te verkondigen dan Jezus Christus en dienst gekruisigd. De genade van God heilbrengend voor alle mensen. Nou, als ze die leiders gingen aanstellen, was dit niet op basis van vriendjespolitiek. Dit was ook niet op basis van hun traditionele achtergrond, hun positie in de kerk, uit welke familie ze kwamen. Het hing ook niet af van hun theologieopleiding. Nee, het was maar op basis van twee dingen. Eén, hebben ze kennis van de gezonde leer. Twee, werpt hun geloof vruchten af. Kapisch. Dit is heel belangrijk. Dit, dit is heel belangrijk. Het, het gaat hier niet... Het gaat hier niet om een toneel- of klaverjasvereniging of een organisatie van een bingo-avond. Het gaat hier om jouw zielenheil. Let op, het gaat hier om jouw zielenheil. Het gaat erom of je gaat branden in de hel of niet. Dit, dit zijn harde woorden. Het is, het is nodig dat je wakker wordt. Je bent een zondaar. Je bent geboren in zonde, weet je nog? We komen allen tekort aan de glorie van God. We kunnen niet de gehele wet houden. Je weet het, als je een deel van de wet wil houden, dan, dan teken je in voor de gele wet. Dan hou je niet de gele wet, dat is het heel simpel, dan sta je onder de vloek. Door onze zonde missen we de heerlijkheid van God in ons leven. Let op, we verdienen geen leven met God. Er is geen enkele grond te noemen dat wij een leven, het eeuwige leven, dat wij een leven met God verdienen. Maar door genade op basis van niets. Niet omdat je wat gedaan hebt. Maar op basis van het kruisigingswerk van Jezus Christus. Hij is onschuldig voor jou in het kruis gegaan. Jongens, dit is geen sprookje hoor. Je moet gewoon wakker worden. Dit is real life En het gaat ook niet om een beslissing voor vandaag. Hè? Geloof is een leven van geloof tot geloof. Je begint vandaag en je eindigt tot je graf. En geloof is niet zwaar. Hè? Hallo? Jezus Christus, de Zoon van God, heeft op deze aarde rondgelopen als mens, is onschuldig aan het kruis gestorven voor onze zonde, heeft de dood overwonnen en heeft zijn geest gegeven opdat wij gerechtvaardigd worden door geloof in hem. Door je geloof word je behouden, niet door wat jij doet, door je geloof wordt je behouden. De rechtvaardige, dat is iemand die recht voor God kan staan, de rechtvaardige wordt gerechtvaardigd als je gelooft in Jezus Christus. De rechtvaardige zal leven van geloof tot geloof. Opletten. De rechtvaardige zal leven van geloof tot geloof. Dat is een leven van geloof. Dit is jouw moment om wakker te worden. Paulus is heel duidelijk en zegt het volgende. Ik kom bij u met het goede nieuws dat ik u al eens eerder heb gebracht. Het evangelie. U hebt het aangenomen, u gelooft het, en is nu de basis van uw leven. Als u blijft bij wat ik u heb gezegd, is dat uw redding. En als je denkt dat ik dit verzonnen heb, dit staat in 1 Korinthe 15 vers 1 en 2. Tot slot. Laten we gaan naar Hebreeën hoofdstuk 12. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding, met volhouden, de wetloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en de volleinder van het geloof. In normaal Nederlands richt je gewoon op Jezus. Vertrouw op Jezus, geloof in Jezus. Laat de zonde gewoon achter je. Het is heel simpel. Echt waar. Als je, je op Jezus richt, weet je wat er gebeurt? Romeinen 6, heel simpel. Romeinen over succes zegt, als je wandelt in de geest, als je gelooft in Jezus, als je vertrouwt op Jezus, dat is wandel in de geest, dan ben je dood voor de wet. Ben je dood voor de zonde, ben je dood voor het vlees. Gelaten zegt hetzelfde. Geloof je in Jezus Christus, wandel in de geest, dan voldoen je niet aan de begeerten van het vlees. Oftewel, laten ook wij afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. Het is zo makkelijk. Leg het af. Vertrouw op Jezus, dan leg je het af. Het is niet: "Oh, ik moet het afleggen, dit is zo zwaar." Nee. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus de leidsman in de volleinde van het geloof. Dus geloof in Jezus. Je wordt dood voor de wet. De zonde haalt zijn kracht uit de wet. Dat weet jij, dat weet ik. Als je probeert de wet te doen op een of andere manier, als je het probeert goed te doen op een of andere manier, lijkt dat niet te doen. Maar zodra je dood bent voor de wet. Dat gebeurt als je alleen vertrouwt op Jezus. Dus geloof in Jezus. Vertrouw op Jezus. Op niets anders. Niet op je eigen kunnen. Vertrouw op Jezus. Richt je ogen niet op de zonde. Niet naar de zonde kijken. Heel simpel. Je bent overigens, je bent overigens vrij van de eisen de wet. Hè? Let op. Je bent vrij van de eisen de wet. Dus er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. De wet kan geen aanspraak op je maken. De wet is niet voor rechtvaardigen. En dat is voor mensen die geloven in Jezus Christus. Dus de wet is niet voor jou. Als jij vertrouwt op Jezus... Ga je vrucht dragen. Oftewel laten ook wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt en terwijl wij ons oog gericht houden op Jezus de leidsman en de volleinde van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterzijde van de troon van God. Nou jongens, kom get. Them. Want let toch scherp op hem. Die zulk een tegenspraak van zonde tegen zich heeft verdragen. En of. Opdat u niet ontmoedigd wordt en bezwijkt. Dus richt je op Jezus, loop die wetloop. Vers 4. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En maar dat hoeft ook niet. Want als je dood bent voor de wet, als je dood bent voor de zonde en leven bent voor God. Dan, dan, dan is er ook geen strijd. Want de dood is overwonnen, de zonde is overwonnen jongens. Het is volbracht. Word wakker. Met waar geloof draag je vrucht. Als je alleen vertrouwt op Jezus, dat is waar geloof, draag je vrucht. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in de strijd tegen de zonde. Nee, dat hoeft ook niet. Simpel, hè? Dus richt, richt je op Jezus. Hij heeft alles volbracht, is gestorven voor al jouw zonde aan het kruis. Hij heeft zijn bloed vergoten voor een nieuw verbond... Hij zal jouw zonden niet meer gedenken. Hij zal ze vergeten. Het nieuwe verbond is vertrouw op Jezus. En God zal. Niet jij, want jij kan het niet, je bent een zondaar. Bedenk dat een zondaar niet de wet kan houden. Ook niet delen van de wet. En als hij het toch probeert, dan is hij als een lamme die de marathon probeert te lopen. Hij kan het wel willen, maar hij kan het niet. Stop dus met proberen. Stel je vertrouwen op Jezus. 100%. Vertrouw niet op je kerk. Niet op je voorganger, niet op je doop, niet op je beleidenis. Niet op je positie, niet op je inkomen. Niet op je werk, niet op je scholing. Zeker niet op je theologische opleiding. Vertrouw op Hem. Op Jezus. Christus. Die gekruisigd is voor jouw zonde. Heer, ik wil nu... Ik wil nu voorgaan in gebed. Dit is een moeilijk onderwerp. Heer, en zoveel mensen... worden door de bolwerken van Satan gevangen gehouden. Die in hun denken geplaatst zijn. Heer, en ik vraag u nu dat u... een licht schijnt in hun duisternis. Dat u ze... Dat u ze wakker maakt. Dat u hun harten opent. Dat ze uw licht mogen zien. En dat ze uw evangelie mogen kennen. Heer, ik bid dat de zonen van God openbaar mogen worden. Door het geloof in Jezus Christus. En in Jezus Christus alleen. Heer, en ik vraag ook dat, uh, dat u met ze meegaat. Dat u de harten bewaakt, dat u beschermengelen om u heen zet en dat u ons vult met liefde, rust en vrede door uw heilige geest. Bescherming geeft en de juiste persoon op een pad brengt. En wanneer het nodig is hun een nieuwe gemeente geeft. Waar ze u kunnen gaan leren kennen. En opgroeien in de liefde. En waar u het hoofd van bent. Jezus Christus. Dank u wel dat u mij gered hebt. Dank u wel dat u mij wakker geschud hebt. En ik vraag dat u... Dat u Nederland... Gaat bereiken. Dat u uw gemeente gaat laten opstaan. Niet de kerk, uw gemeente heb ik het over. Dit bid ik. In de naam, de namen. Jezus Christus. Amen.